Het weer vannacht en morgenochtend grote kans op gladheid. Vanaf de Noordzee buien met winterse neerslag. In het westen vannacht 0 graden, in het oosten min 4. Morgen blijft er kans op een bui, temperatuur dan tussen 1 en 5 graden. Dit was het NOS Show. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM op tv, radio en internet. ZFM. Met nu het laatste uur.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 I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 Nicht versteht es gibt Versöhnung selbst für Feinde und echten Frieden nach dem Streit, Vergebung für die Schlimme. Oh ihr es gibt ein Hochzeitsmahl für immer mit Jesus Christus Gottes Sohn. Er ist das Licht der dir Er ist der Anker in der Zeit. Er ist der Ursprung aller Lebens und unser Ziel.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 www.gebedstandvoort.nl Wens ik je nog een fijne avond toe en veel luisterplezier naar de muziek. Tot volgende week.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 De Tupolev 154B mag voorlopig niet de lucht in van de Russische autoriteiten. Een toestel van dit type ging gisteren in Siberië in vlammen op nadat brand was ontstaan in een van de motoren. De oorzaak is nog onbekend. Drie van de 124 inzittenden kwamen daarbij om het leven. De Tupolev 154B vliegt voornamelijk in de voormalige Sovjet-Staten. De voormalige Russische vicepremier Boris Nemtsov moet 15 dagen de cel in. Op een protestbijeenkomst in Moskou op Oudejaarsdag had hij premier Poetin een gevaar voor het land genoemd. Hij werd opgepakt omdat hij zich tegen de politie zou hebben verzet. Nemtsov was vicepremier onder president Yeltsin en is nu een van de belangrijkste oppositiewoordvoerders in Rusland. De tweede regeringspartij van Pakistan, de MQM, is uit de regering gestapt. De partij verwijt de regering te weinig te doen aan de hoge brandstofprijzen. De regering van president Sardari heeft nu geen meerderheid meer, maar lijkt toch niet direct in gevaar. De MQM zegt er niet op uit te zijn de regering ten val te brengen. De MQM is een vrij liberale partij die sterk anti-Taliban is. In Israël zou een aanslag op een voetbalstadion zijn voorkomen. Twee Israëlische Arabieren zijn gearresteerd, die volgens de regering bezig waren met de voorbereiding voor een aanslag op het Teddystadion in Jeruzalem. Hun arrestatie was in november, maar is nu pas bekendgemaakt. Volgens de veiligheidsdienst waren de twee bezig om onder meer materialen te verzamelen voor een raket. In Voorburg zijn in twee woningen elf mensen onwel geworden door koolmonoxidevergiftiging. Ze moesten allemaal naar het ziekenhuis. Volgens de brandweer was de hoge concentratie koolmonoxide het gevolg van een slecht werkende cv-ketel in een van.